Het is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Opstelten wil af van de huidige arbeidstijdenregelingen bij de politie. Die zijn volgens hem te riant wat de inzetbaarheid van agenten belemmert. Zo hebben agenten recht op 26 vrije zondagen per jaar tegen 13 voor de meeste andere werknemers. Op piekuren zijn daardoor vaak te weinig agenten inzetbaar en op rustige momenten te veel. Een kamermeerderheid is het met Opstelten eens.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 De politie mag in het vervolg vaker en ook sneller mensen controleren op wapenbezit. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Zo'n fouilleeractie mag dan maximaal 12 uur duren. De burgemeester moet toestemming geven voor het preventief fouilleren en hoeft pas achteraf aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen. De maatregel betekent dat de politie bij dreigende onrust, bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd, sneller over kan gaan tot het fouilleren van mensen. Het weer eerst zonnig, in de loop van de ochtend vanuit het noorden bewolkt en in het noordoosten wat regen. Vanmiddag breekt de zon weer door. Het wordt dan zo'n 11 graden op de wadden tot 19 in Limburg. Morgen een zonnige dag en 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie.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 Een hele goede morgen, dames en heren, luisteraars, welkom vanuit Hotel Hoogland. En omdat het vandaag 22 graden wordt, zoals u op het nieuws kon horen, heeft technicus Roy Haldeman besloten om ons maar op het terras... te te stationeren. En ik en, moet zeggen, het is heerlijk. Uh... Ja, het is heerlijk. Ik ga zo mijn jas doen. Goedemorgen Richard. Ja, goedemorgen. Alles goed? Ja, hij is helemaal prima. Uh, redactie van dit programma is in handen van Yvonne Roosendaal en zij doet vandaag ook de koffie, de thee en het water. En we hebben natuurlijk weer een bomvol programma, zoals de goede traditie. Dat ja, is, uh... zullen we zullen eens even doornemen, ja. Benno. Uh, we beginnen straks om tien over tien uh, met uh, Sandra Kluiskens. Uh, en zij is van de Sam's, Sams Kledingactie. En uh, dat is voor een goed doel. Dan rond uh, vijf voor half elf. Heinz Grama van de toneelvereniging Wim Hildering. Hildering. En uh, ja, vanavond is er een, een optreden in de grote kro krocht. Een toneelstuk. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd waar het allemaal weer over gaat. Ja, en, uh, Gisteren ben ik, uh, heb ik een rondleiding gehad bij het uh, duikersoort voor de Republiek. Dat is aan de, aan de kust, aan, aan de boulevard. De Republiek in een dorp. De Republiek in een dorp. Geweldig. En, uh, niet te geloven, ze hebben daar echt zelfs een zwembad gemaakt waar je kan, uh, kan duiken. En uh, die komt om uh, tien over half uh, elf daarover vertellen. Dan gaan we naar het tweede uur en even kijken, dan komt in uh, even over 11, uh, dan hebben we politiek. Dan gaan we praten over de regionale bereikbaarheids, bereikbaarheidsvisie. Waarom heb ik altijd dat zo moeilijk geworden? <laughs> en uh, Zuid-Kennemeland en daarvoor komen uh, mensen van GroenLinks, D66 en CDA komen langs om met ons daarover te praten. Ja, en dan hebben we nog een uh, optreden, namelijk uh, het Stansvoorts core Musical in. En Jook Hilbers die komt daarover vertellen. En we gaan het helemaal muzikaal afsluiten met Hans Reimers met Jazz in Zandvoort. En het is jazzinzandvoort.nl. En ja, morgen een optreden van uh, Jacco Griekspoor. En hij uh, nou, gaat dus even vertellen over die stichting. Het is een stichting en uh, hoe en wat van stichting Jazz in Zandvoort. Oké, okay. en beginnen we nu met het eerste nummer. En dat is Herman van Veen met Hilversum 3. Zongen en gevloeden in de straat. Had de jongen nog een? ZANG Zandvoort en geen Hulversum 3 eh, op je radio. En ja, vanuit dat zonde... 3 bestond nog niet. Ja, ja. Maar goed, uh, CIVM bestaat er 20 jaar. Ruim 20 jaar. Dus, uh... En voor het eerst op een terras, Benno. En voor het eerst en dan op dit op weer. Terap... Ja, goedemorgen Zandvoort. Voor het eerst op een terras. Bij Hoogland aan de uh, uh, Westerparkstraat. Goed, we gaan naar onze eerste gast. Sandra Kluiskunst van uh, Sams Kledingactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de club bestaat al een paar jaar hè? Ja, deze naam is, uh, is een paar jaar geleden uh, ontstaan. Maar de kledingactie zelf bestaat sinds 1967. Dus uh, ruim 40 jaar, bijna 45 jaar. Toen maar. Het is dus een van de oudste caritatieve kledinginzamelaars. En wij ondersteunen het als uh, vrijwilligers. We hebben dus niet een relatie... Uh, ja, een vrijwillige wij? relatie met, uh, uh, met deze club. Uh, de Agatha-kerk, uh, een aantal vrijwilligers. Van de kerk? Van de kerk, ja. Okay. Zeg maar, jullie zijn dus verbonden met, uh, uh, met Sams Kledingactie? Nou, wat, ja, wat, wat ik zeg, ja, uh, verbonden wij, wij uh, organiseren... De actie uh, in samenwerking met uh, Sams kledingactie. Voorheen was het uh, kledingactie mensen in nood. Oké, beter bekend. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. En kun je iets over jezelf vertellen, Sandra? <laughs> uh, nou ja, ik, ik, ik uh, doe onder andere dan deze uh, kledingactie uh, met nog een aantal vrijwilligers uh, al heel lang. Uh, ik denk dat het in Zandvoort al een jaar of. Nou, misschien ook, ja, zo 35 jaar, waarvan ik er zelf dan iets van 30 uh, mee doe. Zo, dat is een hele tijd zeg. Ja, en verder uh, ja, doe ik op allerlei terreinen heel veel vrijwilligerswerk uh, hier in Zandvoort voor Zonneblom Kerk en ja. dergelijke. Maar daar gaat de kerk nu ook voor, gewoon vrijwilligerswerk? Ja, ja. besturen Mooi. en uh, anderszins. Ja. Wat ik me afvroeg is van jullie zamelen eh, kleding in. Ja. Hoe, hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Is daar veel animo voor dat mensen eh, weer eens flink hun kasten induiken? <laughs> is al slim hè, om het niet ja, voorjaar ja. te doen. Eh. Ja. Ja, ja, ja, bij de wisseling van uh, de kledingkast van uh, winter naar voorjaar. Maar uh, het is de afgelopen jaar wel heel wat minder uh, geworden. We hebben ook getwijfeld of wij niet naar één keer per jaar uh, zouden moeten. Maar uh, de organisatie is nog steeds heel blij dat wij twee keer per jaar doen. Maar de, uh, de opbrengst is veel minder dan, uh, dan voorheen. We hadden vroeger twee keer per jaar. En dan haalden we iets van zes ton uh, op aan kleding. En dan moest vaak de vrachtwagen nog even heen en weer rijden. Om de laatste zakken, dat ze verschudden Dat het goed, uh, goed vol zat. En dan, of tenminste iets uh, inzakte Zodat de laatste zakken erbij konden. Vaak je flink remmen. Maar dat is, uh, nou ik denk de laatste... Uh, Vijf, vijf jaar zeker, maar misschien nog wel langer, is dat uh, absoluut niet meer zo. Als wij twee, tweeënhalve ton, enkele keer drie ton per, per uh, half jaar ophalen, is het, uh, is het veel. Maar goed, uh, het is niet anders. En de mensen zijn, uh, de kledingactie is nog steeds heel blij met de opbrengst. Dus we okay, gaan je wel idee dat komt dat mensen nou, minder doneren? Ik denk dat de mensen hun kleding uh, langer zelf uh, houden. Dat is niet, op zich niet zo'n slechte zaak natuurlijk. En uh, er zijn natuurlijk ook diverse... Uh, uh, van die containers hier in het dorp... Voor andere, oh ja. uh, or, van andere organisaties... Waar ja, mensen het uh, toch in ja. gooien. Ook tegenwoordig uh, langs de deuren... Dat je het uh, neer kan zetten en zo. En daar is ook gewoon helemaal... Uh, geen. Niets, niets aan te doen. Uh, dat, dat je zei, wij hebben het ook wel eens gehad dat de vlak voor onze actie ook weer zo na, uh, iets, iets dat je het aan de deur kon uh, zetten en uh, dat mensen die, die zakken in de bus kregen. Ja, dat is natuurlijk ook uh, erg makkelijk voor de mensen. Ja. En dan is het maar net uh, ja, hoe warm hart ze ons toedragen om het uh, aan ons dan te geven. Ja. Maar die zijn er gelukkig nog steeds hoor. Echt ook mensen die het bewaren voor de volgende actie en al vragen wanneer het dan weer is. En, uh. Ja, daar willen ze er wel vanaf natuurlijk. Ja. ja, en tussendoor halen we het ook een enkele keer wel op bij, uh, ja, vooral bij mensen die men, van ja. overleden zijn. Misschien hey, een rare vraag, maar wat doe je met die kleding? De kleding die wordt... Uh, Vroeger uh, verzamelde uh, Mensen in Nood het zelf. En sorteerden ze alles helemaal uit. Mm -hmm. Nu wordt het verkocht aan uh, sorteerbedrijven. Kledingsorteerbedrijven. En, uh, dus daar krijgt Mensen in Nood dan... Of die Sam's kledingactie die samenwerkt met Mensen in Nood... Die krijgt daar de opbrengst van. En daar steunen ze dus wereldwijd uh, projecten. Noodhulpprojecten bij uh, natuurrampen, oorlogen en dat soort dingen. Uh, dus het is uh, niet zozeer dat ze heel veel met die kleding zelf meer doen tegenwoordig. Dat is... Ja, niet, niet echt, echt meer uh, te, te, te doen. Dat, dat leverde gewoon niet, niet genoeg op als ze het zelf helemaal in de hand uh, hielden Vandaar ook dat die naam, met die naamsverandering ook het een en ander in de organisatie is uh, veranderd. En trekt dat eens dus door? Dan komt het bij een sorteerbedrijf? En een sorteerbedrijf, uh, nou die sorteert het uiteraard uh, helemaal uit op uh, zomer, winter. En dan uh, gaat een uh, deel gaat naar uh, afnemers in uh, Afrika, de zomerkleding voornamelijk. En de winterkleding naar uh, Oost-Europa, waar het voor een ...schappelijke prijzen op de markt wordt gebracht. En, Omdat uh, daar de behoefte aan is. De mensen, wordt ook gecheckt uh, of sommige kleding niet meer draagbaar is? Uh, wij hopen altijd dat mensen uh, goed draagbare kleding... Uh, Okay, dat dus gebeurt natuurlijk is niet is altijd. Dat, uh... Uh, ja, daar kunnen ze ook niet. Vroeger bracht dat nou ook nog wel wat op, maar daar kunnen ze eigenlijk ja, ja. helemaal niks mee. Dus het heeft alleen zin als de kleding nog uh, ja liefst nog goed draagbaar is. Maar ja, iets met gaten, dat kan je beter zelf uh, weggooien. En, en reinigen, hè? moet het gereinigd zijn voor het. Dat zou kleden? prettig zijn uh, ja? als het schoon uh, ingeleverd wordt. Mm -hmm. Maar ook daar wordt natuurlijk bij het sorteren, wordt daar allemaal uh, nagekeken. En in die nodig. Uh, wordt ja. Er wordt natuurlijk wel uh, actie op onderwijs. En nog wat liggen, Benno? Ja. Wat zeg je? Heb jij nog wat liggen? Uh, ja, kastenvol. <laughs> <laughs> maar ja, het is crisis, dus ik hou alles vast. <laughs> vandaar, ja. ik zeg verder niks luisteren. <laughs> Maar um, om wat voor projecten gaat het? Om, uh, jullie, uh, gaat SAMS kleding, actie, dan uh, steunen ze echt bepaalde bedrijven? Of, uh, nee, ze steunen echt, echt in de, uh, ja, derde wereldlanden mag je geloof ik niet meer uh, zeggen. Maar echt in ontwikkelingslanden uh, steunen ze dus echt uh, projecten. En, en met de plaatselijke bevolking, dus met organisaties die daar ter plaatse al actief uh, zijn. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, ze doen heel veel aan, uh, aan projecten waar uh, heel veel uh, droogte heerst om daar uh, te zorgen dat de mensen op een andere manier gaan bouwen met irrigatiesystemen en dat soort uh, zaken dus daar helpen ze veel is in uh, Kenia is dat uh, nu waar ze erg veel uh, hulp bieden, maar ook uh, natuurlijk bij natuurrampen zo, zoals als nu met die aardbevingen zoals daar hulp nodig is uh, dan zullen ze daar ook zeker uh, actief zijn ja. ik zit eigenlijk op de, heb je enig idee wat het nou uh, zo een, een wijd uh, opbrengt uh, van, uh, van dit soort clubs? Dat durf ik niet, uh, niet. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Er zijn natuurlijk wel jaarverslagen, die lees ik ook wel, maar ik, uh, ik kan daar eigenlijk niets. Uh, nee. nee. Ik, <laughs> en, en bijvoorbeeld een ton kleding? Wat, wat levert dat op? Nee, weet, nee. Dat over de, wat het opbrengt, uh, daar dan krijgen wij nooit informatie dan, voor. wel. Die, mensen dan hebben, kunnen ze inschatten van... Uh, ja, oh, dat, ja, dat, nou, ja het is misschien, dat is misschien <laughs> nog wel <laughs> <laughs> nog wel leuk. Maar het gaat natuurlijk maar om hele kleine bedragen, want het is juist wordt het afgezet in markten waar heel weinig, uh, waar de mensen weinig middelen hebben. Ja, dus ja. voor een klein bedrag krijgen ze die kleding. Ja. Gaan die. Uh, je zegt dat de kleding gaan naar sorteerbedrijven. Is, zijn dat ook uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven als de Schalm in Haarlem? Uh, die, of zijn het echt? Uh, nee, het zijn echt, echt, echt kledingsorteerbedrijven. Dus, dus de Schalm natuurlijk toch nog iets anders. Zei, ze zijn die ja. genezen in Nederland, schat ik in? Mm. Ja, wel, ook wel in Nederland hoor. Maar ook, ook, ook daarbuiten uh, wordt het verkocht. Goed, dan uh, wanneer wordt dat uh, gehouden, de inzamelingsactie? Dat is aanstaande week, vrijdag en zaterdag. Vrijdag is het uh, uh, in de. Huizen, de Bodaan, Huis in de Duinen en het voormalig Huis in het Kostverloren. Uh, wordt daar in rond 6 uur de kleding opgehaald. voor mensen die uh, daar nog kleding uh, beschikbaar hebben. En verder van 7 tot 8 in de Agatha Kerk aan de Grote Krocht. En op zaterdag 9 april is het van 10 tot 12 uh, bij de Agatha Kerk. En eventueel voor mensen die dichter in Benveld wonen is het ook van 11 tot 12 in de Antoniuskerk aan de Sparrelaan. Dat zeker. Helemaal goed. En dan uh, kunnen we, uh, wordt de kleding ook opgehaald door... Uh, is dat die mogelijkheid erop als mensen zeggen... Ja, ik ben niet in gelegenheid om, uh, om te komen. Ja, dat kan, uh, dat kan ook. Uh, dan kunnen ze mij bellen en dan uh, halen we het op. Ja, dat kan. En wat is jouw telefoonnummer? <laughs> uh, dat is... Uh, ik denk dat het... Yeah. Is het handig? Als ik mijn, ja, mijn mobiele nummer is natuurlijk het handigste. 06 508 111 99. En als mensen. En dan wel eens... graag uh, bij tijd, zodat we niet op het laatste nippertje de zakken nog op moeten halen. Want om 12 uur vertrekt echt de vrachtauto uh, Zandvoort uit. Oké, okay, ja, ja, uh, hij staat als ochtends vroeger naar ja, Laden. En moet hij weer door naar het volgende ja, dorp. Ja, ja, want ik doe nog ja. meer dorp aan mee hè, in de regio. Ja. Ja, uh, heemsteden, uh, ze proberen het altijd zoveel mogelijk regionaal te doen, dat het natuurlijk ook het uh, meest efficiënt is met, uh, met de vrachtauto's. Ja. Een enkele keer lukt het uh, niet. Wij zijn nog wel eens uh, eigenwijs. En daar wijken we af van wat zij voorstellen. Oh jee. Omdat het ja nou ja dat. Ja, <laughs> <laughs> ja. Nou ja, weet je dat soms komt het gewoon uh, wat minder uh, goed uit, ook, uh, ook met de kerk of, uh, ja, of met ja. onszelf, uh, dat we niet kunnen. Ja. Dus dat, uh, dan moeten ze een extra veranderen. keer rijden. Ja, maar ook dat, uh, dan, dan komt, combineert het wel weer met iets, iets wat verder uh, in de regio ligt en dan uh, gaan ze daar uh, nog de vrachtwagen verder laden. Hé, hey, um, jullie hebben ook een website, uh, zag ik, voor mensen met de computer. Kun je daar uh, dat adres nog even noemen? Ja. Dus www.samskledingactie.nl ja? bedoel ik? Ja ja ja ja. ja. Dus ja. mochten mensen willen kijken van uh, wat ze meer informatie willen, dan kun je naar de website www.samskledingactie.nl. Dat is één woord. Oké, okay, nou. Helemaal goed. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor, uh, ja, voor het goede werk. Graag het, gedaan. Het uh, maakt het uh, leven altijd weer een stukje mooier, uh, dit soort uh, dingen. Uh, ja, nou ja, en ik ben blij dat ik het even aankondigen. Heel veel succes. Dus in wordt ja. nog even recapitulerend. Uh, aanstaande vrijdag, 8 april. Tussen 7 en 8 uur en zaterdag 9 april van 10 tot 12 bij de Agathekerk in Zandvoort. En daar kunt u uw kleding in leveren. Wilt u toch thuis worden opgehaald, de kleding, dan is het nummer van Sandra 06 508 111 99. Oké, okay, heel erg bedankt. Dankjewel. En we gaan nu luisteren naar het volgende nummer. Paul van Vliet met Veilig Achterop.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 Droog. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets. Ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurig gevoel van droevige.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 Met mijn armen om me heen, mijn wankel zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterhoofd bij vader op de fiets. Ja, met achter op de fiets. Nou, er wordt in ieder geval flink gefietst, Richard, uh, vandaag in Zandvoort. Want uh, wat hebben we allemaal? Uh, ik we, ja de, de, de uh, groepen wielrenners komen hier al langs. Uh, ja, ja. Zwaaiend. Wij zitten buiten en wij zien dus continu grote groepen wielrenners uh, langskomen. Maar wat draait het om? Uh, ik zie er nou weer een hele, hele club en allemaal hele professionele. Ik wil outfit. het niet zien. Ik heb bewegingsallergie. Ja, dat hebben we het vaak over gehad. Ja. Ja. Ja. <laughs> Uh, nee, dat is de Vakant Soleil Challenge. Oké. Okay. Ja, en uh, die, begin, die begon om half negen vanmorgen. Uh, heeft met het circuitpark uh, te maken. En uh, de afstanden zijn 30, 60, 120 en 160 kilometer. Zo, dus, uh, daar moet je een rondjes voor rijden. Maar het is wel een toepasselijke naam voor naamvakantiellijn dan dit heerlijke weer. Dat is, ze hebben het echt heel mooi uitgezocht. Nou, er is ook een vakantiellijn voor Kids. Kids for Challenge. En die staat uh, open voor kinderen van uh, 7 tot uh, 12 jaar. Die kennis willen maken met verschillende vormen van wielersport. En onder leiding van uh, KNWU-instructeurs worden clinics gehouden met wielrennen, mountainbiken en BMX daarnaast krijgt de kinderen ook informatie over gezond sporten en veiligheid Vakantsolei wil kinderen kennis laten maken met de wielersport als gezonde vorm van bewegen nou, wil je meer informatie vakantsolei kids4challenge.nl en um, daar kan je het allemaal in vinden, en misschien kan je vandaag meedoen als je zin hebt. Ja, ja een beetje laat denk ik, ja. maar je hoort wel dat het toch heel gezond is hè, dat bewegen Ja. staat erin hè? Ik wil het er niet over hebben Nee. Goed, okay, we gaan, gaan, het onderwerp. Ja, we gaan ja. lekker naar de, het toneel vanavond. Ja, dat is wat ontspannender. We ja. hebben hier de dames Dana en Joyce. Welkom. Jullie zijn, jullie zijn van de trailvereniging Wil, Wim Hildering. En uh, jullie komen vertellen over een uitvoering vanavond? Nee, we spelen volgende week. Oh, volgende week? Ja, ja volgende week oh, okay. vrijdag en zaterdag. Hier staat 2 april, maar dat is dus... Uh, 8 en 9 april. 8 en 9, 8 en 9 april. Ja. Oh, nou, prima. ik gelijk schrijven. Ja. <laughs> uh, kunnen jullie er iets over zeggen, over deze uitvoering? Nou, het is een vrolijk moordspel. Een is... vrolijk, vrolijk moordspel. <laughs> ja. Hoe gaat dat? Lachen? Oh. nog uh, De keel doorsnijden? Nou, weet het dat? is zo dat er, uh, er is een feest of een etentje gegeven in een landhuis. Niet te veel vertellen hoor. Anders nee, dan, uh, nee, ik ga niks verkozen. Okay, okay. En, uh, en die nacht is de heer des huizes vermoord en de vraag is wie heeft dat gedaan? Ja. Zoals zo vaak. Ja. ja. En dan allerlei verwikkelingen natuurlijk. Ja, en uh, vragen en uh, ja, het is uh, we mogen natuurlijk niet te veel verklappen. Nee. Er wordt uh. zeg maar terug een blik naar de avond van de moord. Ja. Oké, okay. goed zo. Nou, dus de, de moord is geweest. We zijn ja. alweer een tijdje verder. We zijn de volgende ochtend. Oh. En uh, er komt een van de Sherlock Holmes langs waarschijnlijk. Ja, ja. klopt. klopt. En, uh, ja. Spelen jullie de hoofdrol? Uh, nee. Nee. Nou. nee. Worden jullie wel minstens vermoord of dat ook niet? Er wordt er maar één vermoord. Er wordt er maar één van moord. Oh. Dat, is, dat is een snelle rol, hè? Ja, ja mij... maar toch geeft hij ook wel een aardig stukje. Ja. Oh. Oh ja, hij komt natuurlijk terug ja, omdat toe, ja, dan flashbacks. Ja, flashbacks, ah, ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. En Joyce, wat is jouw rol? Ik speel een van de verdachten. Ah, een oh, wow. van de verdachten. Ja. Dan heb je het gedaan, of mag ik ja, <laughs> niet zeggen? Zeg helemaal wat, niet. wat een wat een beroerd interview dit. Ja. <laughs> <laughs> we komen gewoon niks te weten. <laughs> hey, daar nou, moeten jullie gewoon allemaal komen kijken. Voor ja, je, nou zaterdag. dat gaan we ja. ook doen. Maar even dan maar wat anders. Hoe lang ben je bezig met de voorbereiding van zo'n toneelstuk? We beginnen ergens half januari, begin februari, dan beginnen we met repeteren. dat is vrij kort, ja. We spelen twee keer in de week. Elke dinsdag en vrijdagavond repeteren we. Dus je kan je rol wel dromen onderhand. Inmiddels wel, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan, maar wie kiest het toneelstuk uit? Want dat zijn natuurlijk bestaande toneelstukken, neem ik aan. Klopt, ja. Er is een, eigenlijk een soort van leesgroep. Er zijn een aantal personen die het leuk vinden om de stukken te lezen. En er worden dan een aantal stukken opgevraagd. En uh, die gaan dan uh, mensen lezen. En dan geven ze even een korte samenvatting aan... Uh, aan de rest die ook een stuk heeft gelezen en bepalen ze eigenlijk met z'n allen uh, welke stuk we gaan spelen. En ik denk dat de regisseur wel het laatste woord in uh, heeft, uh, wie. En wie is dat? Het Franse. Het Franse. Ja. Goed. En uh, heeft hij ook wel eens wat afgewezen? Dat hij denkt van ja, dat wordt me te ingewikkeld. Uh, nou, vast wel. Ja, ik ja. Vind het wel. of <laughs> stukken die we dan toch niet leuk vinden of die toch te weinig spelers hebben of te veel hè, in het. Zeg maar ja. de spelers die in het script voorkomen. Dus. Uh, wat ja. zijn ze de criteria waar een stuk aan moet voldoen? Jullie? Nou, we spelen veel op klucht, dus het moet wel een stuk zijn met in ieder geval een grappig... Moordspel of niet? Ja. Het moet ja. lachen worden. Precies, dat is eigenlijk ja. wel het doel van de avond. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste? Nou, ik denk dat dat wel een van de belangrijke criteria is ja, voor het stuk wat we spelen. Ja. En wat jij zegt natuurlijk, er, er moet, er, er moet, er, voor iedereen moet er wel een rolletje in zitten. Klopt, ja. En er wordt eigenlijk per stuk geïnventariseerd wie er meedoet En aan de hand daarvan uh, kiezen ze ook een stuk uit. Moet hm. je wel eens een jaartje overslaan? Dat kan voorkomen, ja. ja. Hm. Dus, je dus je kiest we... er zelf voor een keertje niet mee te ja. spelen. Maar... Oké. Okay. Ja. En heeft het altijd dezelfde de hoofdrol? Uh, nee. nee, verschilt, nee. Mm. verschilt echt. Ja. Mm. En Dana, wat is jouw rol? Ik ben de assistent van de regisseur. Dus ik ga onderzoeken, helft onderzoeken wie de moord heeft gepleegd. Je speelt wel, maar je bent. Ik in het spel, de, als, ja. is Ingewikkeld allemaal. Ja, ja, ja. ja. De regisseur, maar de regisseur, de regisseur. Oh, de ja. regisseur. Ja. Ik dacht de regisseur. <laughs> ja. Hey, en uh, hoe, hoe laat uh, is dat dan uh, volgende week uh, in de Grote Krot? De aanvang is kwart over acht kwart over bij acht. de avonden. Ja. ja, de zaal gaat om half acht open. Okay. Mm. Ja, want je zit er driftig te schrijven, we hebben een ja. Uh, ja. korte termijn geweug is niet zo goed. En de kaarten? Ja, wat kost dat? Uh, de kaarten kosten 57. Mm. En die uh, geen geld kunnen jullie nog halen bij de Bruna. Oké. Okay. Ja, we zijn wel bijna uitverkocht, dus je moet snel zijn. Ja. Ja, het is populair altijd, hè? Ja, we ja, zitten hè? altijd twee avonden vol. Zo. Ja. Okay. En, dat, uh, en uh, voornamelijk met familie en vrienden of... Uh... Nou, nou, verschilt. Valt, ja, verschilt. Valt ook er zijn ook echt wel uh, mensen die gewoon het heel leuk vinden om naar ons te komen kijken en die niet uh, vrienden of familie zijn. Ja, ja. De echte liefhebbers. Ja. ja. Want hoe lang speelt uh, deze toneelvereniging eigenlijk? Nou, daar uh, hadden we het dus net over. De, ik weet het niet precies. Oh. Maar al echt wel een hele tijd. Misschien langer maar. dan jullie bestaan? Nou, nou dat zeker weet wel. Zeker. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus je weet ook niet wie uh, Wim Hildring nee, is benieuwd. of was. Nou, ik, ik dus ken zo'n we naam wel, maar ik... ik, ja, ik vast in grond leggen, ja. denk je niet? En Dat zal de oprichter wel zijn. Ja, nee, ja. dat weet ik wel, maar ik durf niet een ouds daarvan te vertellen. Nou, right. <laughs> nou, er zal vast nog wel een langs langskomen bij Hotel Hoogland op het terras om ons dat te, te gaan uh, Ja, ik wil iedereen vertellen. oproepen bij deze. Ja, ja, ja. Want dat willen we natuurlijk allemaal. Wij willen altijd alles weten. Ja. We ja. weten niks, maar we willen alles weten. en ja, Misschien ook wel leuk om alvast te vertellen dan, op vrijdag 13 mei speelt onze jeugdclub, uh, zeg maar. Ja. Dat zijn 14 jeugd Leden. Die spelen ook een heel leuk stuk, ook okay. in de krocht. Wat leuk. Ja. En waar gaat het over? Weer een moord? Nee, het is geen moord deze keer. Het, uh, het is een strijd tussen twee families, of tenminste, een strijd. Ook oh, heel zandvoorts. Ja, eigenlijk wel. En daar gebeurt ook gewoon van alles. En het ook. is uh, ook een stuk waar je zeker naar moet komen kijken. Een vete. Leuk. Zandvoorts en vete. <laughs> ja. hmm. Oké, okay, nou heel erg leuk dat jullie hier uh, zijn en waren. Ik zal nog even samenvatten. Uh, aanstaande vrijdag en zaterdag 8 en 9 april om kwart over 8 in de krocht en dan wordt er een blijspel uh, gespeeld, hoe heet het? Oh, je, wat had jij vandaag ja. zonder mij moeten beginnen? Wat had jij zon, vandaag zonder mij moeten beginnen? Nou niks <laughs> heb, heb ik nog tijd om een vraagje te stellen? Want Daarna was uh, Vind je het uh, toneelspelen zo leuk dat je er uh, bijvoorbeeld naar de toneelschool zou willen gaan? Eh uh... Uh, nou, ik vind het wel heel erg leuk als hobby, zeg maar. Maar ik doe een hele leuke andere studie en uh, dat doe, vind ik leuker om daar mijn beroep van te maken. En dat is? Verloskunde. Oh ja, nou, ja dat is een ja. hele pittige studie. Ja, ja, ja dus ja, ja. Uh, ik vind het heel leuk als hobby. En, uh, maar om er nou echt naar de toneelschool te gaan, ik denk niet dat ik, uh, dat, ja. ik dat zou willen. En George? Uh, ik ben juf, dus ik heb al een hele leuke baan. Nou, jij speelt de hele dag toneel. <laughs> Eigenlijk wel, ja. <laughs> Goed, nou, veel sterkte hier in Zandvoort ook. Hier. Nee. Ik werk niet hier in de buurt. Oké, okay, goed zo. Nou, heel verstandig. Goed, ja, want dan is mijn zus, die is het namelijk wel. En die uh, in Heemstede, en die al tachtig jaar juf, bij wijze van spreken. En dan is het uh, al dertig jaar lang, uh, wordt ze natuurlijk uh, dagjuf, juf. Uh, die die ja. kan de straat niet doorlopen. Nee, dus, uh, ja. Goed, dank jullie wel voor je komst naar Hotel Hoogland. En uh, heel veel succes, Toi, ja. toi, toi, zeggen ze ja. toch. En die in rot. Ja, ja, um, ja inderdaad. Ja, ja. Bedankt. Dag. Heel veel succes. We gaan uh, luisteren naar het volgende nummer. Uh, eetje toepasselijk met die fietstocht ook. Rude Karel met een straatje om. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten... Goed als verlaten, weer is er een dag voorbij. Buren aan de overkant sluiten de gordijnen. De lantaren schijnen en mijn hond kwispelt blij. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond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 Thank uh. you. S'avonds door het dorp wandelen. Als het uh, dorp een beetje in rust is, dat vind ik altijd zo heerlijk, Richard. Het is uh, de rust van het Zandvoortse ja. dorp, s'avonds. Heerlijk. Dat zie ik dan ook helemaal voor me bij dit liedje van Rudy Karel. Ja. ja, heerlijk. Terug naar de realiteit. We gaan het hebben over de Scuba Republiek. Hier in Zandvoort. Jan van uh, Vorst, sorry. Welkom. Dankjewel. En wel. Uh, nou... Uh, wat, ja ik ik heb gisteravond uh, jullie website bezocht in ik heb het een beetje op me in laten werken. Ik denk een republiek. En wordt het uh, SCUBA. Waar staat het eigenlijk voor? Vertaal dat het is. SCUBA dat staat voor Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Als je me Apparatus? Ja, dus vandaar dat, uh, dat ze het nog maar uh, hebben afgekort naar SCUBA. Ja. Dat dat wat, uh, oh, wat lekkerder bek. Ze is de, de duikbranche. Maar uh, scuba, dat komt eigenlijk uit de tijd van uh, Cousteau. De SCUBA, de, de Underwater Breathing Apparatus. Dat was het, het eerste apparaat. Jacques Cousteau. Wat is dat voor woord? apparaten is dat engels ja ik denk dat het nieuw latijn <laughs> nieuw Nieu nieuw latijn ja. lijkt wel het nederlands ja. maar uh, republieken dat is nou uh... ja, het is de de scuba, scuba Republic. en het uh, het is meer eigenlijk omdat we met deze met dit duikcentrum ons eigenlijk op een andere manier neerzetten dan de, dan de rest uh, van de duikcentra in, in Nederland. Ja, je beter, moet je er minder, maar op een andere manier. Dus we, uh, dus, uh, een soort uh, levende republiek. <laughs> ja, ja, ja, precies. Dus, uh, okay. Ik zei het aan het begin van het programma, een, een republiek binnen een dorp, dat is, uh, maar dan onder water. Een klein eigen staatje onder water, ja, ja, ja, dat is eigenlijk ja. wat het is, Ja. ja, ja dus Oké. Okay. Dan Kun je iets over jezelf uh, vertellen, Jan van Vorst, voordat we... Naar ja, jou zeker. op duikschool gaan? Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Ik ben uh, 42, 41 jaar, moet me niet ouder maken dan ik ben. Ik um, kom eigenlijk uit de uh, reclamebranche, waar ik tot nu toe eigenlijk altijd heb gewerkt. En heb daar in de, daarnaast altijd uh, heel fanatiek gedoken. En uh, geef met plezier altijd les naast het, uh, naast het werk, duikles. En uh, ja, was vanuit de reclame eigenlijk altijd bezig met uh, beleving toevoegen aan, uh, aan, aan merken, aan producten. En keek toen eigenlijk opeens uh, vanuit dat perspectief ook naar uh, ja, mijn grote passie duiken. En zag eigenlijk dat daar uh, nog heel wat beleving en uh, experience, zoals dat tegenwoordig uh, zo mooi heet... Dat nou, moet wel uh, in Engels. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, daar, um, dus toen eigenlijk is, een, um, is de droom begonnen om uh, eens te gaan kijken hoe ik meer beleving kon toevoegen aan het fenomeen Duikcentrum. En daar, uh, ja, dat heeft in anderhalf jaar tijd geleid tot, uh, tot het grote project hier uh, hmm. aan het strand. En waar, waar woon je? Ik woon in uh, Heemstede. Okay. Sinds zes jaar daarvoor altijd in Amsterdam gewoond. Okay. Maar waarom zijn jullie met je bedrijf in Zandvoort neergestreken? Nou, het, uh, ik heb wel eens van een uh, makelaar gehoord dat er drie, uh, drie zaken belangrijk zijn bij het, uh, bij het kiezen van een pand. En dat is locatie, locatie en locatie. Oh. En dat is ook exact wat, uh, wat hier heel belangrijk uh, aan was. Bij, wat ik zei op het moment dat je beleving wil gaan, uh, beleven is en beleving wil gaan toevoegen aan, aan duiken, dan moet je ook zorgen dat je een plek hebt die aanspreekt bij uh, het oorspronkelijke idee dat mensen hebben. In dit geval als ze willen gaan duiken. Dus geen duikschool in een bos. Nee, dat uh, ligt inderdaad minder voor de hand. En je ziet ook heel veel duikscholen op industrieterreinen, en in drukke winkelstraten. En ja. daar is niks mis mee. Maar alleen, ik denk dat zo hier aan het strand en uh, op de boulevard, dat je dichterbij uh, het idee komt uh, waarom mensen zouden willen leren duiken. Uh, ontspannen gevoel, ontspannen plek. Dus nooit een cursus die met zijn flippertjes even snel de weg oversteekt en dan plons uh, de Noordzee in zwemt. Ja. ja, dat uh, gaat tot de mogelijkheden behoren. Oh ja. ja. <laughs> Uiteraard, eerst even een visje halen bij de minder Ja, overkomen. verkeersregelaars, <gif> want de, de pingwins die <gif> de steek over. Maar vertel eerst even waar jouw duikschool zit. Hebben de luisteraars thuis een beetje een beeld van waar we het over hebben? Ja, we zitten op de boulevard Barnaert. We zitten op het, eigenlijk direct naast het Center Parks Hotel. Ja. Dus het is een van de, de oude die, zeg maar. die er staan. Ja. En um, sinds 2009 heeft de gemeente uh, het bestemmingsplan uh, uitgebreid van die panden. Tot nu toe zat er eigenlijk veel horeca in. Maar ze hebben gezegd van ja, het, is, het zou interessant zijn om eens te kijken als we uitbreidingsmogelijkheden geven. Om te kijken of daar ook ander soort bedrijven zich in gaat vestigen. En waren ze meteen enthousiast? De gemeente was, was heel enthousiast omdat het eigenlijk een van de eerste projecten was of is die ja, dus aan dat idee, van dat idee gebruik maakt. Dus dat, dat de, de uitbreiding van dat bestemmingsplan ook daadwerkelijk gebruikt en dus een andere bedrijvigheid dan de horeca daar uh, neerzet. Oké, okay, vertel eens, uh, je hebt het pand uh, daar aangekocht. Ja. Uh, en toen? Toen, nou, ik heb, ik heb er wel even uiteraard wat uh, studie vooraf gedaan om te kijken uh, of er markt voor zou zijn. Ja. Uh, het, het, het bekende marktonderzoek. Het bekende markt. Genoeg klanten zijn. Uh, ja. De businessplan. Businessplan uiteraard. En. Uh, maar het is vanuit het moment dat ik zag dat het pand te koop was, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van of het geschikt zou zijn om het daadwerkelijk in te, in te richten aan het ja. duikcentrum of de, of de ruimte zich ervoor leende. Want uh, je hebt er nogal wat bij nodig. Uh, in dit geval ook een eigen zwembad precies, je moest wel kunnen gaan graven ja, ja. ja. Nou, en dat, dat mocht dus bijvoorbeeld niet, want het is waterkeringsgebied dus je mag geen centimeter grond ingraven maar ik ben met de, de tekeningen naar de architect, naar een architect gestapt en eh, eigenlijk het plan met hem besproken. En hebben toen samen een, een ontwerp gemaakt. Wat hij uiteindelijk definitief uiteraard heeft gemaakt. Maar waarbij het eh, zwembad in panden gemaakt kon worden. Dus ja, op dat moment dat dat bleek te kunnen. Toen hebben we het pand aangekocht. En zijn we het verder gaan uitwerken. En eh, is het gaan rollen. Ja, want? Waarom kon er een zwembad in panden gemaakt worden? Ja, dat was eigenlijk het, het aardige einde kon dus uitgebouwd worden. Waardoor je ruimte overhield om eh, alle faciliteiten die, het, die je als duikschool nodig hebt. Voor je materialen, je omkleed, je theorie. Uh, ruimtes uh, in te vullen, maar er kon ook doordat het uh, pand 70 centimeter boven het maaiveld uh, de begane vloer steekt 70% boven het maaiveld uit en er zit een diepe kelder onder, dus wat we hebben uh, gedaan is de, de helft van de begaane vloer van de hebben we eruit uitgezaagd en daar is door een uh, bedrijf een groot RVS bad in, ge, in gelast. Mm en een heel groot raam erboven, waardoor je dus vanuit het zwembad uitkijkt over zee. Ja, wat ja. grappig. Dus de visie van de architect was ook, als je dan als cursist op de rand van het zwembad staat, en je stapt vooruit het zwembad in, en je kijkt over zee, dan is het een gevoel dat je in zee bent. Dat is, dat is, Mooi, dat vind ik, ja, leuk, vind ik de leuk. De he? mooie dichtelijke ja, ja. vrijheid van de architect, en dat maar het is ook echt wel zo, als je daar aan die rand staat, dan voelt dat ook Ja, je, je was de eerste ja. die het uit hebt geprobeerd natuurlijk. Ik was de eerste die het uit heb geprobeerd. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, uh, ja. ik heb een -ben gisteren even rondgeleid ja. uh, door je, en uh, ja, ja, het is inderdaad een echt een heel mooi, een mooi gezicht het is een heel groot raam en je, je ziet direct contact met de strand en met de zee hè. Dus, uh, ja, je, het gaat over beleving hè. dat heb ik ja. Ja vaak horen zeggen, maar dat is inderdaad ook echt, dat wordt ook echt in de praktijk gebracht hiermee Ja. Nou, en wat het, wat het grote uh, voordeel van het eigen bad is uh, en dat, waarom dat het belangrijk vonden dat dat daarin meegenomen kon worden, is uh, dat je uh, je duikopleiding in een veel intensiever programma maar daardoor ook in een kortere periode kan doen dan, uh, dan gemiddeld bij de gemiddelde duikschool in Nederland. En hoe lang doe je er normaal over? Normaal, als je een duikschool hebt die in de stad zit... Dan, uh, ...die huurt dan een uh, gedeelte van het zwembad af. En dat is bijna altijd in de avond. Samen met de vereniging of uh, bejaardenzwemmen. Maar dan is er een, uh, wordt er een uur in het zwembad gehuurd. En dat moet je dus elke week... ...moet je daar je, je, je, je zwembad sessies... ...die onderdeel zijn van de duikcursus, komen doen. Maar nou, er zijn vijf onderdelen. Dus dat betekent dat je, uh, als je het een klein beetje goed zou komen... Combineren, ben je er sowieso vier weken mee bezig dan ja. zijn er nog twee theorie modules die je moet doen en nog vier buitenwaterduiken die je moet ja. maken voor je open water cursus dus als je uh, dat allemaal echt comprimeert dan ben je er, ja je bent er gewoon een maand mee bezig en doordat we nu dit eigen bad hebben uh, is het mogelijk om het in drie dagen te doen het hoeft niet, maar het kan wel dat is gewoon een arrangement wat je dan boekt bij jullie. En dan in drie dagen leer je duiken. En ja, je of, kan de je kan de je certificaat een, zelf. Sorry? Dan haal je je certificaat in Ja, in dan haal je Open Water Diver Privet. En dat is eigenlijk je, je paspoort waarmee je over de hele wereld kan, kan duiken. En dat is dus in drie dagen. En uh, er wordt vaak gevraagd van ja, is dat in drie dagen, is dat wel, uh, is dat wel goed? Is het niet beter dat je daar wat langer, uh, langer de tijd voor neemt? Zoals inderdaad die maand. Maar wij zijn er juist eigenlijk van overtuigd dat... En het is bovendien ook de, me de methode waarop het in het buitenland ook gebeurt. In de tropische gebieden. Um Juist doordat je het intensief uh, volgt. Dus dat je er eigenlijk drie aaneengesloten dagen vol mee bezig bent. Dus je bent bezig met je oefeningen elke dag weer in het zwembad. Dus je bouwt dat als het ware. het stapelt zich ja. eigenlijk uh, op en bouwt op naar een bepaald niveau. Dat pas je vervolgens weer toe in je, in je buitenwaterduiken. Tussendoor heb je theoriemodules. Dus je bent eigenlijk heel intensief bezig met je cursus. Waardoor je het veel beter uh, uh, opslaat en eigen maakt. Helemaal ja. nou, duidelijk. Uh, uh, je hebt het over uh, buitenduiken uh, mm -hmm. ja. in, in open water. Te duiken. Jan, um, die, uh, die Noordzee die aan de andere kant van je pand ligt, ja. is dat een beetje geschikt om daarin te duiken? Het is um, geschikt om te duiken, maar niet, voor, uh, niet zozeer voor de eerste cursussen. Okay. Dus het is, uh, er wordt heel veel op de Noordzee gedoken, maar dat is vaak verder uit de kust, omdat het zicht daar uh, veel beter is. In de eerste 10 kilometer hoef je qua zicht niet uh, heel veel te verwachten. Oh. En, maar 15 à 20 kilometer uit de kust is het, uh, kan het zicht op de goede dagen onder water kan uh, uh, kan 20 meter zijn. Zo, dat is, uh, kijk, dat zijn de leuke ja. verhalen. En, ja. en um, duik je daar nou vrakken of uh, zijn er vaste locaties daarvoor? Ja, dat is, de Noordzee op zich is eigenlijk, zoals uh, we altijd zeggen, is een, uh, is een Sahara met water erop. En dat uh, veel meer is er, is er niet te zien. Maar er liggen wel meer dan 10.000 vrakken op de, op de bodem. En op die vrakken is heel erg veel leven. Er zijn heel, het is veel... een schepenkerkhof. Het is een schepenkerkhof, ja. ja. Van, oude, van oude oorlogsschepen, van uh, zelfs restanten van de VOC-schepen. Er, er, er ligt van alles op de, op de bodem. organiseren jullie daar ook wat mee? Dat je gaat duiken, Ja, Daar zijn we mee bezig ook, om dat, om dat uh, op te zetten. Uh, hoe diep is de noordzijde? daar? Nou, op, de, op het gebied, de wrakken liggen tussen de, ja, tussen de 15 en de, ja, de 25 meter. Dat is een goede diepte. Dus dat is een goede diepte. Maar we stellen daar wel eisen aan voor mensen die daarmee uh, daar naartoe gaan. Die moeten in ieder geval wel minimaal hun advanced uh, open water. Dus een gevorderde cursus. Jullie hebben toch ook uh, een cursus rack driving? Dat ik, uh, ja, kan die gaan we, die gaan we ook dat? organiseren. Ja, dan kan je wrakken induiken. Want ja, gewoon advanced is open water. Maar bij een wrak moet je natuurlijk ook erg naar binnen kunnen. En niet verdwalen. En niet verdwalen en ook niet uh, blijven haken en allerlei dingen. Zo, waar is hier uh, de nooduitgang? Daar uh, hebben we uh, een liedje uh, over. Yeah. <laughs> Ja, ja. Nee, maar dat, dus je moet inderdaad met vrakduiken moet je wel heel goed weten waar je mee bezig bent, want er liggen heel veel vissersnetten op, visserslijnen, en dat zijn dingen waar je natuurlijk moet zorgen dat je daar niet uh, in verstrikt ja. raakt. Kun je eens een beetje een chronologische volgorde geven van alle mogelijkheden die je bij jullie hebt om uh, te gaan duiken? Begin, begin maar even met het begin, de eerste cursus, en dan zo helemaal. Nou, het begint eigenlijk met de proefduik die, uh, die eigenlijk iedereen kan doen vanaf acht jaar, uh, dus ook voor kinderen kunnen, kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen langskomen en... Uh, en een proefduik maken in ons zwembad, dus je, uh, je krijgt een, een theoretische, korte theoretische uitleg, uitleg over hoe de apparatuur werkt en vervolgens ga je het water in en daar doen wat oefeningen en je kan even wat rondzwemmen, dus gewoon kennis maken met het duiken zelf in het zwembad. En, uh, ja, ik zeg dat is voor kinderen, maar ook voor, ook voor volwassenen. En uh, iedereen kan het eigenlijk proberen kennismaken. maken. Op het moment dat mensen daar dan enthousiast voor zijn, dan zie je ook vaak dat ze uh, eigenlijk doorgaan. En dan uh, de Open Water Diver cursus uh, gaan doen. Dus daarin doorstromen. Nou, dat is een niveau wat eigenlijk de meeste duikers, uh, die, die de pedicursus in ieder geval volgen, uh, uh, hebben. En ja, de mensen die daardoor binnen, daarna eigenlijk nog veel uh, ja, duikvirus uh, die kunnen eindeloos he? doorgaan. Ja, die hmm. kunnen inderdaad. Ja. Ja. En hopelijk hier gaat het wild om zich heen. Grijpen. Ja, dat ja, snap Maar dan kan je de, naar de, de gevorderde cursus, de Advanced Open Water Cursus. De Rescue Cursus. Waarbij je dus meer leert over de veiligheid: het, het redden van duikers in problemen. Jezelf redden op het moment dat problemen ontstaan. Daar zijn we overigens mee in gesprek ook met de KNRM hier in Zandvoort. Om te kijken of we gezamenlijk een programma uh, mm. zouden kunnen opzetten. Leuk. Dan kan je vervolgens uh, ook doorgaan naar, uh, naar de Divemaster Waarbij je eigenlijk meer de professionele uh, kant op mm. gaat. Waarbij je echt zelf duiken kan gaan begeleiden. En al die cursussen kan je hier in Zandvoort volgen? Kan je volgen. Ook Zo. een hele reeks van uh, specialties. Dus uh, een bepaald soort duiken waar mensen dan in geïnteresseerd kunnen zijn. De een is geïnteresseerd in juist in die de ander is inderdaad geïnteresseerd in wrakduiken, de ander uh, wil meer weten over de vissoorten, de ander wil oh ja. meer weten over um, om zijn drijfvermogen te, te verbeteren onder water. Dus er zijn specialties uh, die we daar ook allemaal voor aanbieden. En dus ook hele leuke kinderprogramma's dus, uh... een arrangement hoorde ik je gisteren vertellen? Klopt, we hebben samen met uh, Center Parks, uh, Park Zandvoort, hebben we een uh, overeenkomst gesloten waarbij we dus arrangementen kunnen aanbieden. Dus dat mensen hun cursus komen volgen in drie dagen. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen dat ze om vrijdag, uh, vrijdagochtend aankomen, zondagmiddag klaar zijn met een, uh, met een cursus en uh, in de tussentijd logeren in het uh, Center Parks Hotel waar we natuurlijk vlak naast ons staan. Ja. En daar hebben we dan een pakketprijs voor gemaakt. En dat is een heel interessante aanbod. Heel slim allemaal. Mooi, al die ondernemers die zo met elkaar in... Want ja, jullie zijn de enige duikschool in Zandvoort? We zijn niet de enige duikschool in Zandvoort. Maar we zijn wel de enige duikschool die het fulltime doet. Oké, okay. hmm. dus uh, wat ik al eerder vertelde, zijn duikscholen die dus. Uh, ja, die zijn afhankelijk van. Uh, de, zwembad, zwem, de zwembaden. in de avonduren. Ja. Maar bij ons kan je dus eigenlijk uh, zes dagen per week. Uh, van acht uur s ochtends tot uh, zes uur s avonds. kun je terecht. En hebben jullie al contact gehad met de uh, Zandvoortse Duikenclub? Uh, we hebben op de beurzen uh, een aantal mensen daarvan gesproken. Uh, iemand van de, uh, uit het bouwbedrijf die, uh, die de verbouwing heeft gedaan, die, was ook, uh, die zat ook bij de, de duikvereniging. Dus ja, we, we hebben, uh, die, die mensen spreken we en die uh, gaan we ook zeker nog uitnodigen om uh, wat, te wat, wat vinden ze ervan dat jullie er komen? Ja, over het algemeen zijn de, zijn de reacties heel erg uh, positief. Verbaas. Iedereen is eigenlijk, heeft eigenlijk eenzelfde soort verbazing van huh, een duikcentrum uh. in Zandvoort. Terwijl uh, het eigenlijk juist een hele... Uh, Strategisch gezien eigenlijk een hele logische locatie ja. ook gewoon om een duikschool fulltime, als je fulltime zit in ieder geval, om, eh, om juist in een gebied te zitten waar veel toerisme is, dat eh, goed bereikbaar is. We zitten 500 meter van het station, we zitten dus naast de hotels, dus het is eigenlijk een plek waar, eh, waar logischerwijs veel mensen komen en je crossovers kan maken met de andere watersportactiviteiten op het strand. Hé, hey, nou, nou zei je van het is een open water certificaat. Uh, we hebben het eigenlijk over een zwembad gehad en uh, ja, de Noordzee is daar niet geschikt voor. Dus ik mis nog een stukje van de puzzel. Dat klopt, de buitenwaterdaken. Ja, ja. ja, nou daar hebben we ook mee gepuzzeld. Want nou, wat ik al zei, de, de, we gaan wel een aantal oefeningen overigens uh, op het strand doen. En in het ondiepe gedeelte van de, van de Noordzee aan de oppervlakte. Dus... Uh, dus wel wederom het woordje beleving te uh, Maar heb je heel veel last van de branding? Nou ja, goed, als het hele heftige dagen zijn, dan uh, hele heftige golven zijn, dan zullen we dat gedeelte... Gewoon even op slaan. Noord-Oostenwindwachter. -Oosten, Noord -Noord -Noord Oostenwind, mm, lekker Dat ja, is ook mooi hoor. Ja, ja dat, dat is mooi natuur. Ja. Die kwallen kan je in het buitenland ook tegenkomen. dus dat ja, dus. maakt het alleen maar echter. En als je geprikt wordt, dan hebben we zuster naar daarvoor. Ja, ja. Nou, die. Of, of. ja want over EHBO, dat zal ik bijna vergeten, we geven zelf ook uh, Emergency First Response en de, de zogenaamde DEN-cursussen, wat Opleidt in het. Het uh, uh, zijn eigenlijk eerste hulpopleidingen. Uh, Toegespitst op, op duiken, maar ook interessant voor iedereen hier, eigenlijk aan de kust die wat meer wil weten over. Uh of eerste hulp verlenen. Maar. maar goed, ik kom weer even terug op de buitenwaterduiken... Ja. terwijl ik, ja. uh, ik drijf af. Uh, de buitenwaterduiken oh. doen we... Uh, ...doen we in het... Uh, ...in de plassen om Zandvoort heen. Dus we kunnen daarvoor bijvoorbeeld naar... Uh, ...Tolenburg bij, uh, bij Hoofddorp. Daar is een heel duikcircuit ook oh. onder water. Helemaal ingericht uh, specifiek op duiken. Hoe, hoe ver is het zicht daar? Dat kan uh, ook variëren van... Uh, ...van een meter tot... Uh, ...tot 9 uh, tot meter... ...op mm. de hele goede dagen. <laughs> Okay. Dus ja, zicht in Nederland blijft sowieso een, een moeilijk punt. Nee, nee, maar Fink, je leert het wel. neem neemt me mee aan. dat is ook een duikende club. Fink en Veen uh, wordt Fink. heel veel gedoken. En dat uh, is voor ons, uh, we zullen er misschien heen gaan ook, maar dat is uh, wat verder weg. Dat is 60 kilometer hier vandaan. Dus ah, okay. uh, we zoeken het liever in de buurt. Ja. Nou. En, ja, ik heb nog een vraagje. Kan, ja? kan dat? Nou, verhaal. snel. snel <laughs> een een, een, een, een klein kort ver, antwoord graag, uh, Jan. Um, de zat uh, wethouder Taters hier en we hadden het over uh, een windmolenpark voor, uh, voor de kust van Zandvoort. Um, en ja, ik, uh, optimist als ik ben, dacht gelijk aan ecotourisme, duiken rondom uh, die grote voeten die in zee staan. En daar komt natuurlijk een heel uh, zeeleven op, uh, op gang. Yeah. Um, wat vind jij daarvan als uh, ondernemer uh, hier in Zandvoort met een duiksport? Nou ja... Ik kan me, uh, onder water kan ik me er van alles bij voorstellen. Ik moet zeggen dat, het, uh, dat ik het voor het uitzicht wel, uh, wel wat moeilijker vind. Ja, ja. Maar, het, uh, maar denk jij dat het ecotourisme uh, op gang zou brengen? En duikensport duik uh, een, een flow zou krijgen in Zantwoord? Nou, ik vraag het me af. Het is, wat ik al zei, duiken op de Noordzee is echt wel een, uh, is echt wel een apart, uh, aparte tak van sport. Ja, ja. Dus, ehm, uh, twijfels. Het is, ik, ik twijfel erover of het om, om die reden uh, interessant, interessant zijn. zal zijn. Oké. Okay. Nee. Goed, nee, nou, ik zou de wethouder wil. wel willen uitnodigen om een keer een proefduik te komen maken. Ja, okay. dan kan die. Nou, je... nou, wil ik bij zijn. Hé, stel dat mensen geïnteresseerd zijn. Wat, hoe kunnen ja. ze jou benaderen? Nou, ze kunnen uiteraard uh, gewoon langskomen, want de deur uh, is in principe open. ze ja, naast... kunnen naast het Center Park Hotel Park uh, Hotel Zandvoort kunnen we gewoon aankomen. En ter plekke kunnen we uh, afspraak maken voor proefduik. Als er geen cursus worden gegeven, kunnen we het zelfs meteen opzetten. We kunnen meteen het water in. Maar we kunnen ook via de website wwwscuba uh, meer informatie vinden over alle cursussen die we aanbieden. De proefduiken en alle mogelijkheden. En daar ook direct online boeken uiteraard ook bellen naar de telefoonnummers die daar te vinden zijn. Oké, okay, nou Jan, heel erg bedankt. Heel veel succes. Je gaat... Hartelijk dank. Volgende week open? Ja, we gaan dinsdag uh, starten we, ja, we met dinsdag. het volle rooster eigenlijk. Kijk. En dan uh, komt er nog een grote opening, maar dat gaan we begin mei doen. Dus nou, daar, uh, daar ja. horen we nog meer van. Heel veel succes. wel. Hartelijk bedankt. We gaan uh, luisteren naar uh, volgende nummer. Henk, Henk Wesbroek met zelfs je naam is mooi. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFN.